Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het reisverbod dat de Verenigde Staten heeft aangekondigd... voor 26 Europese Schengenlanden is vannacht ingegaan. Mensen die twee weken geleden nog in een van die landen zijn geweest... zijn niet meer welkom. Het geldt niet voor Amerikaanse burgers. Zij mogen nog wel terug naar huis.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 En in Midden- en Zuid-Amerika zijn nu ook steeds meer landen waar besmettingen met het coronavirus worden geregistreerd uit Guatemala, Paraguay, Venezuela, Uruguay en Suriname kwamen gisteren de eerste meldingen binnen. In Ecuador viel de eerste doden en in Argentinië zijn twee mensen aan het virus overleden. Bij elkaar zijn in Latijns-Amerika nu tot, tot nu toe vijf doden gemeld en in Azië zijn er nu langzaamaan minder besmettingen. De Tsjechische regering heeft besloten om alle winkels tien dagen lang te sluiten. Alleen winkels die voedsel verkopen, apotheken en drogisterijen die mogen nog wel open blijven. Het weer dan. Het is fris met kans op mist. Verder zijn er zonnige perioden. Vanmiddag is er meer bewolking, kans op een lichte bui... en het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Oh. Dit is Diabetes voor Bloem. Help haar en 1,2 miljoen anderen. Geef op diabetesfonds.nl Stand by oh, all that systems. That was that was that was that. IP addresses oh, assigned.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 Ik stel nee, nee, ja, rustig, de op! Stop! rustig, Rustig! de link op! geen paniek, op geen paniek. de de hand. Oh my Jezus. God, oh my God, oh what the fuck? Is dat... Er nee, is niks aan de hand. Er is niks Hé! Hey. Laat het percepje daar gewoon staan! Ja, dat is het! Eén pak is genoeg! Eén pak is weer helemaal gek geworden gewoon! Zeg. Jezus, man! Goed. Ja. Goedemorgen! Goedemorgen! Jullie yes. waren hey, gebleven om te dansen? Ja! Je had me nog niet mogen wekken! Nou, helaas, oh. ik heb je wel wakker gemaakt! Al die lawaai die we ook maken, dat is ook helemaal niet goed! Nee. Nou goed, uh, Fijne toestellen waar we aanstaan! Het, is, uh, het ziet er mooi uit! En de knopjes doen het niet helemaal, ik val af en toe weg lijkt het wel! En, uh, maar het is toch best nog wel. pakje! Toebak leeft! Ja. op deze! koude zaterdagmorgen. Oh. Ik vond fris. Ik vond... Nou, ik ook. Ik vond fris. Uh... Hele koude handen gewoon. Ja, jij bent op de fiets. Ja, Maar wel genieten, want uh, je merkt wel aan de vogeltjes dat het lente is. Want gisteren liep ik vanaf de bus naar huis. Ik ja. heb oh, openbaar vervoer gegaan. Ja. En, uh, en er zat, zat er op een merel uh, op een haagje, zeg ja. maar. Ja? En die zat heel lief te fluiten, maar er zat er ook eentje in ergens. Ik denk een vrouwtje waarschijnlijk. Oh, dat was een was aan, aan het Nee, ze waren elkaar aan het versieren. Oh, echt waar? En dat was wel heel schattig. Oh, Oké. Okay. Dus ik heb wel een filmpje gemaakt, maar er ja, komen steeds auto's langs... en dan komt het niet helemaal uit de verf. Nee. Maar het was wel... Uh, ik, ja, ik word er wel blij van. Ja, leuk. Ja. ja. ja We wil... moeten ook uh, onze aandacht op uh, positieve dingen huh? uh, ja, richten. Ik, moet ook, ik, ik Ik kijk alleen maar naar het positieve. Nee, precies. Ik heb ik nooit wat te zeik. Echt nooit. Ik ben altijd zo positief. <laughs> Echt maar, hoor ja. mensen altijd zo over. Ben jij lekker positief? Ik kom ja. ook altijd zo heerlijk uh, van de radio vandaan op zaterdagochtend. Dan weet ik helemaal. Ik heb mijn batterij aan jou opgeladen. Oké, okay, nou, oh? dat hoor ik graag. Dus nou, dat, dat klinkt even, wel, hè? Ja, dat is leuk. Dat is echt, uh... oh, ja. Niet iedereen vindt het leuk. Nou goed, ja, het is, uh, het is goed uh, hier om weer te vertoeven. Ik zit toch wel eens te wachten. Wanneer gaan we weer aanschuiven, de jeugd? Uh, ik heb geen idee. Nee. Hij heeft wel gereageerd uh, ja. op onze appjes nu. Maar onze appjes die we, van, joh, nou. waar blijf je nou? Maar ja, sommige jeugd die gaat gelijk uh, met de polis omhoog liggen in bed. Van, oh, het is gevaarlijk. Uh. Nee, wel nee, want ik hand. er is helemaal niks aan de hand in Nederland. Geen bom. niks. Uh, helemaal geen, er is geen bom of zo. Helemaal niks aan de hand. Hallo, sir. Nee, niet te dichtbij. Doe dat maar niet. Het is gevaarlijk. Ga ja, goed. Stoelbaklepel tot er met tien uur slapgaan. Hoor. En ook wat geschiedenis en natuurlijk de Sintvoortse bericht. Weer skates die zijn sail to the next two ...jaar uit Social Clues. Ik heb het natuurlijk ook over... ...Cage, The Elephant. Yes! Dat is niet zo makkelijk. Een hele grote kooi, Anders blijf je nu nog nooit op de plek. Ja, dit was het laatste singeltje... ...wat ze uitbracht hier bij Toebok Leeft. En, uh, fijne toestel op aanstaande Het is zomer. We kijken de wereld in. Wat uh, speelt zich allemaal af? We hebben straks weer natuurlijk uh, rare berichten. En uh, het kostte wat moeite om uh, op, op het net te komen. Zeker van deze morgen of niet. Ja, zeker. Ja, Zeker omdat ik natuurlijk jouw koffie moet regelen. Ja, precies. Als uh, juffrouw Janni. Het is nog niet een van de enge virus op het net. Hè. Dan moet je altijd maar uitkijken. Ik, ja. nee, okay. ik hoop het toch niet, hè? Nee, oké. Ik hoop het niet. We, we loggen zo eens in en vandaag in de kranten lezen over... Uh, nou, sowieso heb ik het een beetje in de gaten. Het MH17 natuurlijk. Daar zijn ze nog steeds de rechtszaakjes begonnen. En ik las een stuk over een man die uh, bij de Lockerbie-ramp uh, uh, betrokken is geweest. Zijn dochter zat daar uh, in dat vliegtuig. En die natuurlijk, uh, is natuurlijk zo'n Pan Am toestel naar beneden gekomen door een bom wat in de bagageruim eh, tot explosie was eh, gekomen. En eh, dat heeft ook heel lang geduurd voordat die rechtszaak uiteindelijk eh, opgelost is. Althans, hij vindt zelf dat het meer, eh, weer een doofpot-effect is. Want uiteindelijk is er één man is er, zeg maar, de gevangenis ingegaan... terwijl er twee mannen actief waren. Het is een beetje een vaag verhaal, zegt hij. Hij zegt van, ik hoop dat de, de staande van de RAM van de MH17 een beter lot beschoren is. Want ja ik, ik, ja, ik heb er altijd nog een beetje nagevoel bij uh, overgehouden. Alleen, hij zegt maar hoe de rechtszaak verlopen is. Want hij was, die rechtszaak was in Nederland over de Lockerbie-ramp. Uh, hij zegt echt, alles was goed geregeld. Ben Een jaar lang ben ik hier geweest. En uh, dat was allemaal goed geregeld. Alleen, ik had een andere uitkomst verwacht. Okay. Maar goed. Nou, kijk jij, ik heb er Er is een man uit Ontario die sinds een, of, uh, sinds een aantal jaren... Een spraakmakende verschijning. Yeah. Want hij laat zijn hele lichaam in de kleur blauw tatoeëren. Het oh. begon eigenlijk met een stukje van zijn voet en zijn been. Maar inmiddels is bijna zijn complete lichaam blauw. En uh, hij was erg ongelukkig met zijn leven. En daarom uh, heeft hij allemaal sieraden is hij gaan maken. Hij ging in de bus wonen. En, uh, ja, en toen zei hij ook van uh, ik vind het er gewoon tof uitzien. Het valt op en ik vind het een mooie kleur. En het is mijn duit in het zakje om de boel interessant te houden. Misschien krijg ik zo mensen aan het lachen, want je hebt maar één leven en dan kan je maar beter wat lol hebben. Okay. Nou, dat lijkt wel een beetje mijn, uh, ja. mijn levensmotto. En dat was zijn motto, van Acuweert. En dan echt. Uh, hij dacht. Niet een lol te... Dat dacht hij zo. Nou, hij vindt het er gewoon tof uitzien. Maar dan gaat hij zijn hele lichaam tatoeëren. Ja. En dan hoop je die manier een klein. Nou ja, ja hij is helemaal ja. blauw. Ja. Ja. Klopt, maar um, ik mis nog een witte muts, zou ik zeggen. Ja, dan is hij een smurf. Dat zou ik Hij zegt dat sommige mensen fluisteren of ze lachen. Yeah. En soms kijken ze nog een tweede keer. En sommigen lachen hardop of ze flirten, rollen met hun ogen, steken een duim op, geven me gratis bier. Of ze kijken me aan vol walging. Of soms wordt er zelfs aan mijn kleding getrokken om te kijken of het echt is. Okay. Maar hij uh, ja, heeft dus blijkbaar uh, wel heel veel uh, succes ermee. Het, het is net of je naar een soort negatief zit te kijken van een foto. Ja, dat zeker. Dat je denkt van, hey, oh, daar is niet helemaal goed ontwikkeld, uh, die foto. Nou, dit, dit is een nee. apart iets. Ik weet niet waar hij deze virus, dit virus heeft opgelopen. Deze ja, virus. je zou denken dat hij inderdaad iets, uh, iets blauws gegeten heeft. Ja, dat <laughs> je denkt van, hoe kom je in godsnaam op zo'n rare gedachte om dat te doen. Ja. Nee, goed. En dan woont hij in de bus. Ja, daar wil je altijd blijven blijven in de bus <laughs> Een blauwe zitten. bus waarschijnlijk. Een blauwe bus. Van de oude NZH. Waar waren die blauw? Oh, nee, geel. geel en Oh, maar je toch? had ook blauwe bussen volgens mij. Nou. Ja, daar heb jij te vaak in gezeten. Dat was in de jaren tachtig zeker. Ja, ik denk het ja. No Future! Dat was in die, uh, die punkbeweging zeker waar je bij aangesloten zat, of niet? Ja, ik denk het ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat waren wilde tijden nog. Pas alleen nog filmpjes van teruggekijken. We komen terug in het kopje. Wat gebeurde er door de jaren één op deze dag? Toen zag je ook die beelden weer. En wat was het ook geen, uh, geen huwelijk, geen huis? Wat was het ook geen huis, geen woning. Geen kroning, geen woning. Geen kroning, geen woning. Dat was uh, de ja. kreet die de toen de, uh, de straat inriepen. Nou goed, nog één plaatje. En straks onder andere ja, de zand van de berichten natuurlijk. En de geschiedenis zeker. En wat rare berichten. Eerst even de, even de laatste zingen van de Lock-in. Hit and run. symphony And I'm behind Enemy lines It's in the flick of a tree. Wat een Gelul. Toeback leeft. Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn. <lacht> is luisteren naar Toeback leeft. Right fight just a fuck, just a fight again. World War 3, just a fight in bed. Best me up now, we ain't even friends, but the truth is, I'm to these bitches don't make it to my ankles, levels, levels, ankles, strippers and liquor and cigarettes, apologize but your twitter En hey, dat heet Engel. Hier met Toepak En daarvoor nog uh, Larkins. En hit and run. Ik heb altijd dit toontje van de rappers van tegenwoordig. Dat is oh Ik heb het niet zo getroffen. Ik heb het zwaar. Dat hoor je steeds vaak ook in de Nederlandse scene. Mijn uh, kinderen uh, draaien dit soort muziek altijd. Zijn, vertellen, die rappers vertellen heel vaak dat ze, het, dat ze geen kans hebben gehad. En het is altijd zo dramatisch. En dan dus heel vaak zijn het ook allemaal donkere mensen die dat soort rapmuziek maken. En dan zeg ik altijd. Het is allemaal leuk hoor dat je zo inleeft. Een donkere medemens. Maar je blijft gewoon een witte bleekscheets, die zich daar helemaal niks bij voor kan stellen. Dus het is leuk dat je de muziek luistert, maar daar blijft het ook weg bij. Maar goed. Het is altijd zo met ouders en kinderen. Hè? Er zit altijd een kloof in qua muziek. Heb je dat ook? Uh, ja, zeker, yeah? Yeah? zeker. Dat je denkt van, hoe kan je in godsnaam deze muziek luisteren? Wat een kutmuziek. Echt, wat vreselijk gewoon. Nou, er zoveel goed te vinden. Ik heb het idee dat door, door jou natuurlijk, ja, door, door, door jou. de radio, dat ja. je uh, wel uh, meer up-to-date blijft met muziek. Doordat wij hier vrijwilligers zijn. En dat je dan gewoon uh, okay. toch meer luistert. En, uh, oh ja. ja, dat is altijd wel mooi om te horen. Ik vrijwilliger ben. Ja. Ja, en, en al doet dus het gaat ook niet door hè. Wat? Volgende week. Oh. Volgende week. Deze week. Dit weekend. Oké. Okay. Dat zou kunnen. Ja, dus uh, geef geen vrijwilligerswerk. Wat een we massa wat ik me toch al niet op had gegeven. Nou, geloof Als je dat rondje rij hier op het circuit in maar doorgaat... dan gaat het echt heel belangrijk gewoon, om dat allemaal door te laten gaan. Goed, wat tegenwoordig willen gaan invoeren natuurlijk... dat is deze week bekend geworden... is namelijk de vliegtax Die gaat in 2021 gewoon... gaat die van sturt. En ja, dat vinden heel veel mensen gewoon waardeloos natuurlijk. Want mensen met een kleine beurs... die zijn straks de dupe natuurlijk. Want die moeten die 7 euro. Die hele 7 euro. 7 euro? Je, je moest toch bovenop over 7 euro, joh? ja. Oké, okay. Ik nou, vind goed, het die... wel erg weinig hoor. Ja, volgens mij kan je daar niet je schuldgevoel mee afkopen. Dat moet toch in ieder geval 70 euro zijn, lijkt me. Maar ja, er zo. zijn natuurlijk zoveel mensen die vliegen. Ja. Dus dat, dat levert wel heel veel op. Er zijn ja. heel veel vliegbewegingen. Hè? Maar ik, ik betaal het graag hoor. Ik zou ook nog wel 100 euro willen betalen voor een vliegticket extra. Maar dan wil ik ook eigenlijk wel zien dat het goed besteed wordt. En daar zijn nog niet ja. zo heel transparanter uh, dingen voor. Nee, goed. Maar gaat, uiteindelijk wordt dat dus ingevoerd. En dat is CO2-verlaging. En sommige mensen zijn er helemaal niet blij mee. Die zeggen van ja, mensen aan de onderkant die kunnen helemaal niet meer vliegen dan. En mensen die wat meer geld verdienen, die betalen het gewoon makkelijk. Die, hebben zelfs, die kunnen misschien ook wel via een bedrijf weer terugkrijgen. Andere mensen zeggen, het is misschien toch veel beter om te gaan kijken. Ieder burger heeft een CO2-uitstoot. En je mag een aantal kilo's per jaar mag je uitstoten. En als je dan bijvoorbeeld geen auto rijdt, dan mag je wat meer vliegen. En oh ja. als je wat meer vliegt, dan kan je minder auto rijden. En dat vind ik op zichzelf helemaal geen slecht idee. Ik heb vanochtend ook wel wat CO2 uitges ja. uitgestoten. Oké. Okay. Ja, Telt wel... het ook mee? Nou ja, eigenlijk als je, zeg maar, in je in je huis bent, moet het huis eigenlijk geen CO2 uitstoten. Het moet helemaal neutraal zijn. Dus dat het helemaal weer gerecycled wordt. Dat lijkt mij echt een heel goed idee. Oké. Okay. Ja. Ja, um, ja, ja, jij bent nog niet overtuigd. Ik zie het al. Nee. Nou, je bent ja. al op zoek naar vakantieparkjes. Nou, ik, ik, ja, ook. Of iets anders. Okay. Ja, ik heb wel een, een bericht, want het schijnt dus dat er zo'n uh, fake news in uh, Frankrijk gaat. Van uh, uh, Dat uh, een bericht was dat cocaïne zou beschermen tegen COVID-19. Al dus een officieel advies van het ministerie van Gezondheid. Yeah. Maar ja, dat was dus gewoon. Uh, uh, er, was, er was een nieuwsbericht die zei dus dat het uh, zou helpen. En het yeah. was op een foto en het leek van een tv-journaal. Nou ja, en de Franse ministerie van Volksgezondheid voelde zich toch wel genoodzaakt om het bericht te ontkrachten. Van uh, nee, het beschermt niet. Het is een verslavende drug die ernstige en schadelijke effecten heeft voor de gezondheid. Oh. Maar ja, die uh, verscheen de zondag op Twitter met een link naar de informatiepagina over het coronavirus op de website van de Franse overheid. En uh, het Franse ministerie verspreidde nog meer berichten om al het uh, fake news te ont, uh, ontfaken. Ontkrachten. Te, uh, te ontkrachten. Ja. Ja. Want ze waren er ook berichten dat het virus, als het in je lichaam zit, niet verdwijnt door alcohol of chloor op je huid aan te brengen. Of dat het ook niet verspreid wordt naar huisdieren en de andere. ze zegt ook, je krijgt geen kanker hoor... door desinfecterende handgel te gebruiken. Ja, er gaan echt enorm veel complottheorieën gaan, uh, gaan de ronde. En uh, ja, daar word je echt helemaal gek van. Ja. we nou, ja. Uh, kunnen het toch wel even over hebben wat voor complottheorieën er nee, allemaal ik, zijn. Mij komt eigenlijk altijd maar één ding op. ander onderwerp. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Dat is wel heel duidelijk alweer. Ja, dat goed wel. Goed. Straks is zijn berichten. Eerst even een moment van rust. Wat is dit, dames? Dit is de Big Moon. Walk like we do. Is de nieuws today. In jouw licht. Oh, jouw licht vind ik zo mooi. Even wachten in de Zandvoort. Doe de parkeertrieven maar omhoog. Dan ja. de zon weer doorbreken. Borst. Goed, I remember, I remember your light. Ah, Dat is ook een stuk nu. Goed, het is uh, toepakkelijk op de zaterdagmorgen, ja op andere dag is het er allemaal trouwens helemaal niet. Zandvoortse berichten. Oké, okay, ja, tijd voor de Zandvoortse berichten en we kijken even wat er allemaal gebeurt en sowieso is er nieuws over de discotheek Chin Chin. Dat Is een beetje een halve reclame spot dit natuurlijk hè. Die is verbouwd en oud medewerker uh, Lot Lotfi uh, Rikkers, die, uh, even kijken, die heeft, het die heeft het overgenomen van zijn oude baas van wat is het weer van? Uh, uh, Lemmons, uh, die is eruit gegaan geloof ik. Ja, Lemmons is eruit gegaan. En hij heeft het overgenomen en hij heeft het helemaal anders ingedeeld. De wc's zijn naar beneden gegaan. En uh, nou, je herkent niks meer terug van het oude. Dus dat is echt verrassend. De naam is alleen nog wel hetzelfde. En het bestaat dit jaar, bestaat het 50 jaar. En al 50 jaar heeft het ook wel dezelfde naam. Dus het is wel heel bijzonder. Ooit in uh, 1970. Ad-Keur heeft het toen gekocht, telkens in 78. Uh, Hang Ho heeft het toen overgenomen in 1980. Mike Adenberg, uh, Serge van Lent, Bas Lemmens hebben er allemaal in gezeten. Nou goed, het is groot uh, ja, het, het, het, het bij Zandvoort. en het is mooi dat het dezelfde naam houdt. Ik heb er vroeger ook nog in gedanst. Ja? Nou, ja, dat kan. Het is 50 jaar oud. Ja, het was een leuke tijd. Het was een eerder. leuke tijd. Maar het is altijd, hè? de jonge jaren zijn gewoon leuk. Dus uh, als je dan voor het eerst naar uh, huh? de discotheek gaat stiekem, Vroeger had je ook, hier ook nog Estoril in Zandvoort, die zat yeah. uh, vlakbij het station. En, uh, en uh, wat had je ook nog? La Mer. Dat zat okay. op, ook op het plein. En, maar echt van die leuke clubjes allemaal. En Het is zo jammer, want je, je hebt gewoon weinig uh, uh, plekken meer waar je kon dansen. Er is nog een tijdje dat je bij XL kon dansen. Yeah. En dat is gewoon even weg. Yeah, okay. Dus dat is wel heel jammer. Nou ja, goed, ik, ik, ik sowieso moeten we daar maar eens over gaan praten. Want dat dansen en dat bewegen, dat is, dat is toch wel heel erg gevaarlijk. Want ik heb in de top 10 gekeken van mensen waar ze aan overlijden. En dat is toch op nummer 8 echt <coughs> vallen, vallen. Dus ik zou zeggen, niet, uh, beweeg zo min mogelijk, want ik er kunnen geen ongelukken gebeuren. Ik ben eigenlijk nog nooit gevallen tijdens het dansen in de disco. Jij? Nee, ja, ik ben wel eens onderuit gegelegen. Oh. Ja, op een stuitje. Dat is echt een hele aparte belevenis. Oh, ja. Nou goed, we zitten midden in de Zandvoortse berichten. Wat had jij te melden? Ja, wat heb ik te melden? Ja, uh, we krijgen sowieso direct uh, in... Uh... Goedemorgen, Zandvoort komt de burgemeester er even toelichten. Hij heeft een open brief geschreven aan de inwoners van Zandvoort uh, om de rust en de orde te bewaren. En uh, hij gaat het straks allemaal live vertellen om tien uur gelijk. Oké, okay. dus gaat, gaat hij ook nog een stukje op zijn bar spelen? Bar het zou spelen. wel leuk zijn als hij het combineert. dat combineert. Moet hij gewoon even een bar solo geeft daar. <coughs> gewoon even, even iedereen de voetjes van de vloer. Oh nee, niet. Dat mag niet. Nou nee, ja, goed, dat, dus straks om tien uur in de Oben in Zandvoort. Uh, Goeiemorgen, Zandvoort. Uh, onze burgervader die daar aanschuift. schuift. Ja, ja. Lijkt goed. me heel goed idee. Uh, het aangereden afgelopen maandagavond. Uh, op de splitsing van de uh, Gerkumstraat. Gherkum, uh, ja. En met de kijk, uh, Zandvoortslaan. Uh, hij was daar bij een voetgangersoversteekplaats. Dat is, vind ik wel bijzonder. Hij was dus bij die voetsteker. voetganger Voetgangersoversteekplaats was hij daar. En toen kwam er een auto en die schepten hem. En terwijl ze al aan het afhandelen waren... kwamen er nog weer vier volwassenen hertenaar daar bij die oversteekplaats. En die gingen zo richting de huis van de Duinen. Dus uh, heel mooi dat ze zo geleerd hebben om daar over te steken. Maar goed, ik kan natuurlijk een... even kijken hoe het ging met hun maatje. Ja, toch? ben je altijd wel nieuwsgierig... Naar of, of, of dieren onderling dat toch wel... of ze nou wel iets zien van... oh, hé, hey, daar ligt een van ons. Of hebben ze dat misschien niet eens in de gaten. Maar goed. Ik, ik denk het haast wel. Het, het hert is, in geval, <coughs> heeft het niet overleefd. Dat is wel triest. Goed, we zijn er zoveel. Maakt het uit, hoeft hij niet afgeschoten te worden. Ik heb hier een Magic Moment uh, dat waarschijnlijk wel doorgaat. Vrij, van gisteren heeft, als het goed is... Wendy Moore de videoclip van de tweede single Relapse gelanceerd. Want die ging vanaf 12 uur live op YouTube... En zij is een singer-songwriter. <coughs> ze maakt popmuziek met haar eigen songteksten En uh, in haar eigen studio heeft ze met een Duitse producer gewerkt aan het nummer. Nou ja, hier staat weer dat ze gaat optreden in uh, Nautique uh, over een week. Maar dat gaat ongetwijfeld niet door. Dat nee. is zo al jammer, alles wat in de krant staat. Dat gaat allemaal niet door. Nee, oké. Okay. Dus, ja, toen wist dat het nog niet, hè? Maar goed, uh, ja, 22 maart zou het gaan gebeuren. Maar ja, als goed goed. het goed is, dus vanaf vandaag is er iets uh, te vinden op... Uh, op YouTube? Op YouTube. Ja, hartstikke mooi. Ja. Ja. Relapse. En uh, haar EP'tje komt uit ergens in juni. Daar werkt ze nog fanatiek aan. Deze Wendy Moore. Ja. De Kimmy Moore, Wendy. De, de, de, ja, ja, ja, ja, we want more. En, uh, het is een <laughs> familie is dat, van de, Roger Moore ja. en Kenny Moore. De more hier, hè? Ja, de so. yeah, more the better. <laughs> maar goed, uh, verder wateroverlast in de Haltenstraat is minder geworden. Het aantal horecaondernemers meldt uh, dat. Onder andere van The uh, Corner... En ook wat woonhuizen daarachter hebben minder water in de kelder. De gemeente hebben ze niks van gehoord. Er is wel iemand van het Waternet die zei dat het misschien kwelwater was. Dat wordt bewaard om in tijden van droogte dan te gebruiken. Nou goed, wat er wel opviel is dat sommige mensen heel veel PWN-auto's in het centrum hebben zien rondrijden... Nu deze week, afgelopen week. Afgelopen week. Okay. En dat dat er misschien mee te maken heeft gehad. Verder uh, komt er nog een gemeenteonderzoek. Uh, het, ja, het blijft het grote mysterie van Zandvoort. Waar komt dat water vandaan? En er zijn ook verhalen dat het met Maria en haar tranen te maken heeft. Maar dat weten ze allemaal niet zeker. In Zandvoort? Ja, dat, dat, dat, oh, dat, dat, dat het grote, grote wonder van Zandvoort misschien wel. Ja, dat, ja. ja goed. Jij hem nog. Ja, er is van de week is er een inbreker in Bungalow Centerpark Park aangehouden op woensdagmiddag. En, uh, wat het personeel zag, is dus dat de gordijnen van een pand gesloten waren. Terwijl ze daarvoor, tijdens afwezigheid van de eigenaar, nog open waren geweest. Nee. En het personeel blokte het uh, vakantiehuisje af, zodat niemand ongezien weg kon gaan. En er werd, uh, belde de politie. En uh, ze hebben dus de eerste diensthond Bart naar binnen gestuurd. Oh. Deze vond de verdachte. Hij bleek inbrekersgereedschap bij zich te hebben, hij is aangehouden. En bij het aantreffen van de verdachte is hij door de diensthond gebeten. Wacht toch. Nee. oh mijn god, He. dat gaat nou, ja, ja, De dat man komt... is onder dokkersbehandeling gesteld en dat streep ze natuurlijk weer tegen elkaar weg. Dus hij, uh, nee. Ja, oké, okay. dan komt er een heel andere rechtszaak achteraan. Dat weet je gewoon weer. Dan ben je eigenlijk, eerst ben je gewoon dader en uiteindelijk ben je slachtoffer... en kan je nog eens een slaatje uitslaan. Ja. Nou, succes met de rechtszaak. Hoop dat je een advocaat kan vinden. dat je ook nog heel goed leven. Wordt bijna niet betaald ook geloof ik. Maar ja, goed, eerst maar we een stukje. Helium de Radio. Paris. Snap ik, op zo'n vroeger morgen heb je allemaal gezien om van die wilde muziek te horen. Daarom voor even een moment van rust met Paris en Dead White. Leuk, hè? Gewoon altijd even. Ik bedoel, een beetje. Ik ben niet nooit zo van de paniekfasies veroorzaakt, hoor. Ik ben niet, man. Ik heb helemaal nergens last van. Ik heb geen paniek. Ik ben echt koelbloedig, Boelkloedig. Wie zei dat ook alweer? Oh, ik weet het alweer. Boelkloedig. Wie was het ook alweer? Gloelwoedig. Boelkloedig. ja. Uh, meneer Kaktus. Meneer Kaktus. Meneer Cactus? Ja, ah, meneer Kaktus. Okay. Alles goed. Uh, Alles keurig. Ja, twee, yeah, de tweede ronde. De yeah. tweede ronde. Nou, nee, goed. Oh, ja. uh, <laughs> Sorry. Uh, ah. We hebben ook positief nieuws. En daar maar een overzichtje huh? van gemaakt. Dat Nederlanders schijnen dus minder plastic tassen te gebruiken. Ik heb ze nog niet gezien. Nee, precies. Ik een aantal elke plastic draagtassen per, per Nederlander lag yeah? in 2018 op gemiddeld... 35 stuks en dat is 80% minder dan in 2015. Oh, okay, 80, Het laatste 80, jaar waarin 80, de tassen man. gratis mochten worden meegegeven. Waar heb ik dan, waarvoor heb ik altijd van die randebielen naar achteren die zo'n plastic tasje kopen? Dat heb ik altijd. Ik heb geen idee. Nou, de, nee. Maar ja, er zijn mensen. ik heb tegenwoordig gewoon altijd een paar van die boodschappentassen in elkaar gerold. In mijn uh, gewone grote tas. Als ik, als ik niks bij heb, ga ik altijd de hele winkel af op zoek naar een doosje. Oh. Ik, ik ga net zo lang zoeken tot ik een doosje heb. Ik ga gewoon geen plastic tas Echt niet. Pas geleden, mijn zoon kwam thuis. Had hij ook een plastic zakje. Toen heb ik hem even een elleboog gegeven. Mm. Toen heeft hij het geleerd ook. Dat, is tegenwoordig dat zal hem leren. In. Ja, dat is tegenwoordig in om hem elkaar een elleboog te geven. Dus ik denk, nou, daar ben ik goed in. Ik, uh, ik deel ook altijd uit. Geen idee. Verder. Uh, uh, verder um, ja, en uh, nog ander nieuws. Uh, uh, ja, het griepseizoen uh, is mild verlopen. En die epidemie is officieel voorbij. Het was dus uh, voor huh? de tweede week op rij waren er minder dan 58 op de 100.000 mensen met griepsverschijnselen die langs de huisarts gingen. Ik had even gekeken naar de, de, de, de cijfers, uh, zeg maar, uh, griep, hoeveel mensen eraan dood zijn gegaan. En vooral in 2016, 2017 zijn er heel veel mensen aan de griep uh, dood gegaan. Dat zijn er echt heel veel. Dat is iets van... In Nederland of in de wereld? Uh, nou ja, in Nederland had je het in. 9000. Oh. 9000 en dat was wel een ja. uh, gigantische piek hoor. Later is dat een stuk minder geworden. Maar uiteindelijk heb ik ook even kijken naar de doodsoorzaken van uh, de top 10. Waar mensen dood gaan. Op 1 staat dementie. 16.800 mensen gaan en dementie dood. Zo. Dat is best veel. Op uh, nummer 11 prostaatkanker. Uh, op, uh, even kijken hier. AIDS. Dat stond best hoog op de lijst. Dat staat nu op nummertje 39. En uh, dat waren dus uiteindelijk 24. Ik heb het allemaal over 2018. Dat zijn de laatste cijfers. En verder. Uh, ja, influenza. Uh, dat waren op uh, uh, nummer 20. Dat waren uh, 12.000. Influenza. Influenza. Klinkt, dat klinkt ook echt zo mooi. Ja, precies. Maar uh, zo mooi is het helemaal niet. Maar op nummer 8, en dat, daar kunnen we nog een hoop aan doen... al die andere dingen, heeft te maken met kanker... en het heeft te maken met, met, kanker, te maken met uh, noem je dat, met, uh, met roken... Uh, OPCD is het, geloof COPD. PCOPD ja, dat geloof ik? COPD. COPD. En die mensen zijn de risico's uh, ja. als er longdingen uh, zijn. En, en, en zo. er komt toch altijd weer voor... 4600, bijna 5000 mensen komen door een val om het leven. Het staat in de top 10 op ja. nummer 8. Waarvoor wordt daar niks mee gedaan? Ja, nee, er is uh, volpreventie vol voor ouderen. Dat wordt ook bij Busbund yes. uh, gegeven. Oké, okay, maar is, ik bedoel, ik. ik maar ja, die is ook weer tot 1 april dus, uh, dicht. Dus ja, nee, er gaat even niks gebeuren. Oké, okay, dus En uh, ga jij, uh, moet jij werken volgende week? Ja, ik moet gewoon werken hoor. Wil je niet thuiswerken dan? Thuiswerken? <laughs> Hoe? Worden uh, mijn cliënten thuis afgeleverd? Bij jou, ja. En dan komen ze thuis nee, bij het gezicht uh, hoesten. Ik, uh, ik mag niet met het openbaar vervoer. En ik uh, kan dus of in Zandvoort werken of thuiswerken. Ja. Maar ik moet nog even een link testen, dat ik dan inderdaad thuis kan werken. En het is de bedoeling dat je niet je was. Uh, gaat ophangen tussendoor. Nee. Gewoon werken. Ja, ik, vind, ik heb ook van die collega's die hebben drie uur per week hebben ze de tijd om hun administratie bij te werken. Ik snap echt helemaal geen ruk van. Ik is echt, hoe, hoe, hoe doe je dat, jongen? Daar word je niet afgeleid door alleen thuis? Nee, hoor. Ik ben heel geconcentreerd. En kan ik eindelijk eens meters maken. En elke week drie uur. Wat doe je al die tijd, joh? Dat is toch veel, ja. te veel? Ja, je, je, je handelt mailtjes af en je zoekt dingen uit. En, ja. Uh, ja. Dat kan ook in een half uurtje volgens mij. Maar, maar ja, goed, zeker. Het joh. blijft wel zo, van, ik zie hier ook alweer het Rauwfeest valt in, uh, in het water. En wat? weet je, dat soort dingen allemaal. Dat mensen dus nu niet kunnen doen wat ze willen. Omdat we een beetje in lockdown zitten. En dat is, dat is natuurlijk wel heel vervelend. Maar je zal ook maar. Als dit, als dit erdoor zijn. Nou, hebt... ik bedoel, uh, hoeveel doden hebben we nu door het virus? Ik zeg een paar duizend. Tien. tien. In Nederland? Ja, tien. tien. En hoeveel mensen hadden we aan de influenza? Dat was honderd zoveel, geloof ik. Ja, ja. Nou, dan denk ik, als, als we deze lijn doorzetten. Dan zitten we volgend, volgend jaar met nog serieuze problemen. Als dan de griep zich de kop opsteekt, dan gaan we ook dit soort dingen, ook maatregelen treffen. Dus dan zitten we nog heftiger op slot. Ja, voortaan mag je gewoon juist nooit meer uit. Ik weet het niet, maar ja. als, dat echt, als dit gewoon elk jaar zo doen met een griep. Dat is ja. niet te doen, man. Dan gaan we financieel helemaal kapot. Gewoon helemaal kapot. Hey, uh, maar het gaat ja. er niks. van een lekker poppie muziek daar Here de uh, Latuns and cruising the, and, the I'll you and I'll you Period creeping in. I was scared it was dark and the music was loud, and My judgment was wearing thin I'm waving now I'm swaying And I'm finding it hard to see There's a 45 degree angle in my back From my head down to my feet You can have me any way you want Let the music fill it Don't take you can have me any way you like You can go all the way on through the night I'll make you feel like there's nobody else inside Moving to the rhythm De nieuwe single heet... it won't take long. Het duurt niet zo lang. Gemiddeld, wat waren de gemiddelde tijden? Weer vijf à zes minuten, geloof ik. En uh, de nieuwe album, het nieuwe album heet uh, Fight On. Geef niet op, hè. Geef niet op. Oh, dat was, dat was heel snel. Dat was minder dan vijf minuten, trouwens. Dat ging echt heel snel. Nee, goed, oh, dat kan we hebben eens. niet opgegeven? Nee, we hebben niet opgegeven. Nee, ik bedoel... Uh, um, ja, het kan zomaar één keer mazzel. voorbij zijn. Ja, het is, dat is, dat is best wel erg. Goed, we kijken nog even naar... Uh, je, ben jij je aan het kijken? naar? Ja, ik, ik ben naar Frans aan het kijken. Maar weet je, we worden gewoon helemaal overstelpt allemaal van hetzelfde nieuws. Gewoon. Van hetzelfde nieuws, ja, ik weet ja, het. Het schiet allemaal niet zo op. Het schiet, er schijnt ook niks anders te zijn. Ook gewoon Geen andere belangrijke zaken. Af en toe, als je dan helemaal het nieuwsbericht uitleest. dan krijg je nog berichten over het feit. over vluchtelingen in Venezuela. die dan weer asiel, -asiel vragen in Brazilië. En Brazilië is heel schappelijk. Die hebben nu momenteel 260.000 verblijfsvergunningen aanvraag binnengekregen. En er is wel eens zo'n man die heel veel geld verdient. die helpt. En ook denk ik, wauw, wat, wat een goed mens. Gewoon. Die heeft miljoenen en kan gewoon heel veel van die uh, Venezuela, uh, Venezuelanen, Venezuelanen. Venezuelanen helpen. En dat vind, ik, dat vind ik dan mooi. Dat is gewoon een mooi, een mooi gebaar. En verder natuurlijk, uh, ja, wat ook wel speelt natuurlijk, uh, Willem-Alexander, onze koning, naar Indonesië. Ja, hij, zijn... hij is terug, hè. Uh... Hij is terug, ja. Maar hij heeft zijn excuus aangeboden, van wat wij natuurlijk uh, toch een beetje hebben aangericht, uh, net na de Tweede Wereldoorlog, uh, 48 was dat geloof ik. En dat wij de eh, politie nee, actie niet helemaal goed hebben uh, gehandeld. En uh, dat wij alles weer terug in het potje wilden duwen. Hè? En uh, dat is niet gelukt. En uh, uiteindelijk waren heel veel uh, kneelmilitairen daar niet zo blij mee. Die hebben gezegd, ja, wij hebben heel veel agressie gehad. Van die, van die gasten daar. En daar wordt geen excuus voor geboden. Nou, dat is toch niet helemaal uh, correct. Nee, dus nou, uh, ja. Ik denk toch dat die een beetje het onderspeelt uh, delven. En dat, uh, dat is niet anders, hè? We moeten toch weer met z'n allen door één deur. Dus wat heb, wat, je is... kunnen, wat heb je kunnen vinden op internet? Nou ja, ik denk dat jij maar gewoon een fijne plaat moet gedraaien. Uh, ah. Hij doet het gewoon niet wat, wat ik wil. De techniek, daar is ook een virus opgelopen. Ja, dat, uh, is de, dat is duidelijk. Dit is duidelijk. Nou goed, het is uh, tien minuten voor. Negen uit Zonnig Zandvoort. Als je niks doet, kom deze kant op. En uh, wij hebben straks nog een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen op 14 maart? Oh ja, vertel Een leuk clipje bij bij in deze plaats? Hayley Williams. Ja, wel. het over een stukje zwemmen. Ik wil alleen maar zwemmen. Hé, hey, die ken ik. Rage is a quiet thing. Oh, well, you think that you're tainted. But it's just lying in running. Good him, cause nothing cuts like the mother. Helio Williams, geen ordinaire clip. De verkoopcijfers omhoog te stuwen, dat is niet het geval. Acht minuten voor negen hier bij Toebak Leeft. En uh, ja, een hoop te doen over de vleermuis. Die schijnt de, de oorzaak te zijn voor alles, al het leed in de wereld. De vleermuis is gewoon een diertje. En de vleermuis die nu alle ellende heeft veroorzaakt, komt uit China. En de vleermuis die we in Nederland hebben, dat is gewoon... Uh, ja, uh, dat, dat, we hebben hier twintig soorten. Die, die, die komt er helemaal niks, uh, er niks voor veroorzaakt natuurlijk. Oh, grappig, ja. Wat ja, Batman. Tuurlijk, is ook een vleermuis. Ja, ja grappig. Ja, een hele grote. Batman. Maar goed, hij is natuurlijk immuun. Hij heeft een heel goed immuunsysteem. Uh, hij wordt niet ziek van al die virussen. Dus normaal dier zou natuurlijk heel erg ziek worden door allerlei virussen. Hij gaat dan dood en draagt het dan niet verder. Maar zo'n vleermuis die draagt het allemaal bij zich. En als je hem dan ook nog eens keer lekker gaat eten... Ik wil, ik heb gisteravond nog een gegeten vleermuis. Heerlijk maaltje. Of, uh, en ik laat hem ook regelmatig even bijten door zo'n vleermuis. Ja, dan gaan die virus natuurlijk gewoon uh, ronddwalen. En nee, goed, als dat allemaal niet gebeurt, is er niks aan de hand. Het zijn net koolmeisjes, Als je ze niet lastig valt, gebeurt er helemaal niks. Alleen sommige mensen willen er wel mee aan de gang. En verder zijn ze best wel kwetsbaar. Um, een van de grote natuurlijke vijanden is... Um, katten, die blijven voor de ingang van ons dan. Uh, vleermuizen, hol, blijven ze natuurlijk uh, wachten, en dan komen ze uitvliegen. En dan duikt hij er bovenop die kat. Gaat er er keer mee spelen? Dood! De bedcave! De, Zit dan? Ja, zitten ja. ze in de bad cave, ja. <laughs> Dus uiteindelijk, de vleermuis, waar is hij eigenlijk goed voor? Hij schijnt heel veel insecten, vooral ja. boeren, die vinden hem heel interessant. Uh, insecten die schijnt die, hij uh, op te eten en per nacht. vangt hij plus tussen dus de 300 en 1000 vliegjes en mugjes. Maar normaal is het de, de, de koe zeg maar, last van heeft. Dus de, dat vindt uh, de, de boer wel heel interessant. Je, want Elke keer zitten ze op die huid van die koe te prikken. En die, die koe wordt er helemaal irritant van gewoon. Dus uh, uiteindelijk uh, de vleermuizen en hij, uh, het is een heel leuk rustig diertje. En hij hangt op zijn, op zijn kop aan zijn, uh, aan zijn pootjes en zijn pootjes gaan automatisch op slot. En dan zou je denken, waarom is dat ooit ontstaan? Nou ja, hij hangt in hele krappe uh, holletjes en uiteindelijk uh, kan hij moeilijk vanaf de grond uh, uh, omhoog komen. Dus hij laat zich eigenlijk gewoon los en dan, terwijl hij valt, gooit hij zijn, uh, zijn vleugels op en dan gaat hij vliegen. Dat, dat is. is ooit zo ah. geëvalueerd en dat werkt goed bij zo'n diertje. Ja, dat dus probeer ik ook eens tijdens het vallen mijn vleugels uit te spreiden. Maar het, het, ik val net zo hard door gewoon. Dat is heel ja. een beetje jammer. Okay. Wist je trouwens dat het vandaag de dag van de slaap was? Oh. Dus dat is wel heel mooi. Ik voelde me wel heel erg slaperig vanochtend. Ja, Kloptje. maar het betekent ja. dus voor sommige mensen dus dat, uh, dat slaap niet automatisch komt. Dat ze, dat ze de hele dag lekker uh, kunnen uitrusten. Yeah. En uit het onderzoek weten we ook dus dat één of de drie mensen in zijn of haar leven een keer slaap wandelt... En uh, voor, van kinderen rond anderhalf jaar slaapt 34% wel 34 procent. Bij volwassenen is het maar hooguit 2 tot 4 procent. Oh. En uh, er is ook hier ook een man die weet dat. Zijn vrouw die, die staat er s'nachts op. En ze weet het zelf niet. Maar ze, ze zet dus gewoon tal van keer de magatron aan en uit. En of, ze, of ze sluit zich op in de badkamer. Of, maar ook, ook een keertje bij een, uh, bij een vrouw, Giselle. Die, uh, toen bleek eens hoe gevaarlijk slaapwandelen was. Want die, die is zo uit het raam gestapt en van vijf hoog naar beneden gevallen. Oh. Dat is en? echt wel heel erg. En dood of? Uh... Nee, ze was er wel de rug gebroken. Oké. Okay. En uh, dat nou, het is opvallen. wel uh, heel erg hoor. En die vrouw is geopereerd. Fijf en heeft weken. Mee... in één geval. Oh my god. Yeah. Yeah. Nou, ja. ja. Hoe je het kan verminderen. Ja, vaste bedtijden. Genoeg uren slapen. En zorg dat je heel relaxed bent voordat je gaat slapen. En uh, vermijden van emotionele triggers. En, en stress natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Oh. Ja, goed, ja. Ja, oh. Nee, laat. laat maar. ja niet wakker. laat Ja, niet wakker maken. Ja, ik, ik, ken ik ben iemand. opgebleven om te dansen. Je had me nog niet mogen werken. nee Nee, hoor, dat mag niet. Maar nee. ik, ik weet inderdaad van iemand die haar moeder was... Uh, uh, ...opgenomen in een, in een ja, uh, verzorgingshuis. In een rusthuis? Ja, verzorgingshuis. Ja, Lekker het. rust, ja. Maar het was wel weer zo van... Uh, dan, uh, in, in, in, uh, ...die had last van dementie. En dat het vervelende was dus dat die persoon dan uh, ging zoeken... ...en die was dan ook uit het raam gevallen. En uh, niet heel diep, maar wel de heup gebroken. Oké. Okay. En, uh, en als je dan steeds niet meer weet waar je, waar je bent, wat je doet... ...dat is echt afgrijzelijk. Ja. Ik, ik vind uh, het altijd wel zielig, hoor. In quarantaine dacht ik zelf... Die mensen moeten gewoon in quarantaine. Dat is ja, echt ja, ze serieus. Die moet moeten eigenlijk wel beschermd worden voor zichzelf. Ja, want het zijn toch een soort, toch wel een soort virus te zijn wat iedereen kan oplopen, lijkt wel ja, gewoon. Maar goed, laatste plaat voor 9 uur na 9 uur een stukje geschiedenis. Wij kijken de wereld in wat er gebeurde. En met opmerkelijke berichten. Leuk hè, geschiedenis. Wij zijn er gek op. Ja, zeker. Panati. Murder. Murder in the Dan. It's disgusting, it's a pity they haven't got something else to do. Yeah. Yeah. To everyone, to everyone I've wounded, I'm sorry for what I'm sorry for what I've done to those who left me stranded.